10 uur. NPO Radio 1 met het Plag. We zijn compleet voor het komende half uur. Katrien Kel is ook gearriveerd. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen. Voor het Mediaforum gaan we het onder meer hebben over jouw uh, toenmalige. Partner in crime, zo gezegd in Talkshow-land. Sonja oh. Barendt, partner niet in crime, laten we het <laughs> Dat zo zeggen. Gedaan. Nee, helemaal niet. We gaan herinneringen ophalen. Ze heeft haar hele archief aan beeld en geluid uh, gegeven. En uh, nou, daar valt veel moois over te vertellen. En verder bespreken we ook het opmerkelijke verschil... in het optreden van minister Grapphaus in de Tweede Kamer. En even later tegenover journalisten. Allemaal na het NOS-journaal met Amber Brandsen. De politie heeft vanochtend een man aangehouden... in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok. De 24-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Kok werd in december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Eerder die dag was hij, zonder dat hij het in de gaten had, al ontsnapt aan een moordaanslag. Bij een hotel in Amsterdam rende iemand met een wapen op hem af, maar het vuurwapen weigerde. Martin Kok was bekend om zijn misdaadsite Vlinderscrime.nl. Daarop publiceerde hij geruchten die hij in het criminele milieu had opgevangen... en noemde hij criminelen met naam en toenaam. Op de Rotterdamse Maasvlakte is een grote vrachtwagencontrole aan de gang. Vooral vervuilende buitenlandse vrachtwagens worden onderzocht. Buitenlandse chauffeurs kunnen vaak zonder gevolgen een milieuzone inrijden... omdat er geen kentekengegevens met andere landen worden uitgewisseld. Er zijn nog geen Europese afspraken over... zegt de verantwoordelijke wethouder van Rotterdam. Als we daarop moeten wachten, dan vinden we dat eigenlijk te lang duren. Dus één keer in de zoveel tijd. En in het voorjaar doen we dat nu weer een aantal keren fysiek, we halen de vrachtwagens van de weg. We kijken of ze geregistreerd staan, ja of nee. Is het niet zo, dan krijgen ze een bestuurlijke boete. Ja, wie vandaag toch met een vervuilende wagen... de milieuzone op de Maasvlakte ingaat... krijgt een boete van 104 euro. De hoge snelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Volgens de NS komt dat doordat er vanaf komende maand... meer treinen gaan rijden op de HSL. In totaal bijna 250 per dag. Volgens de NS is de spoorlijn daar niet geschikt voor. De traditionele cv-ketel verdwijnt over drie jaar als het aan de energiebedrijven, milieuorganisaties en installatiebranche ligt. Ze willen dat huiseigenaren straks hun cv-ketel alleen nog kunnen vervangen door een warmtepomp of een andere duurzame vorm van verwarming. De advocaten van adoptiekinderen die in de jaren tachtig uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald, stellen de Nederlandse overheid aansprakelijk voor misstanden rond de adopties. Er is destijds niet opgetreden tegen illegale adopties, meld tv-programma Zembla. Elke dag hebben gemiddeld 25 agenten te maken met fysiek of verbaal geweld. In totaal waren er vorig jaar 9100 incidenten. Het gaat onder meer om schelden, beledigen, slaan of schoppen... maar ook om ernstige zaken, zegt de politie. Het betreft allerlei vormen van uh, agressie uh, en geweld. En dat loopt tot en met uh, poging tot doodslag. Bijvoorbeeld uh, wanneer mensen bij een verkeerscontrole... of anders inrijden uh, op een politieman of uh, politievrouw. De politie noemt geweld en agressie tegen agenten onacceptabel. Intern worden agenten altijd aangespoord om aangifte te doen. De bestuursvoorzitter van het Chinese moederbedrijf van Real en Zwitserleven... wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de miljardenfraude bij het bedrijf. Hij zou volgens de Chinese justitie opdracht hebben gegeven... om te schommelen met de cijfers... en een deel van de miljarden voor zichzelf hebben gehouden. Het bedrijf Anbang heeft behalve een aantal Nederlandse verzekeraars... ook veel vastgoed in grote steden... waaronder het Waldorf Astoria Hotel in New York... Volgens Real in Zwitserleven heeft de fraude voor hen geen gevolgen... omdat hun cijfers goed zijn en ze onder toezicht van de Nederlandse bank vallen. Het weer gaat op steeds meer plaatsen regenen. Vanmiddag valt er vooral in het zuiden veel regen. Vanavond trekt hij langzaam weg. Het wordt dan een graad of zeven. Het waait matig tot vrij krachtig. Morgen meer zon, maar ook enkele buien en negen graden. Emmer, dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Jolanda van der Velden. Er is nog één file overgebleven van de ochtendspits. 20 minuten vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar staat tussen knopend Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Tijdens de Paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag een gratis paasstof voor elke klant. En alles voor een sprankelende Paasbrunch voor een verfrissende prijs. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl.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 Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl. NPO Radio 1 KRO NCRW Kilene Plag met nu Spaakje. En de media. En natuurlijk met onze spraakmaker van de dag, cabaretier Patrick Nederkorn. Ook inmiddels hier dus uh, programmamaker, columniste, TV-corrivé Catherine Kel. En NTR-directeur Paul Reumer is er ook. En dat is mooi, want dan kunnen we mooi even vragen hoe het staat met de belangstelling voor de Sinterklaas-intocht. We antwoorden dit weekend, we konden het lezen. Er melden zich maar geen gemeentes voor die Sinterklaas-intocht. Paul Reumer. En ben je inmiddels overspoeld met steden, gemeentes letterlijk. die het heel graag willen? Oh, letterlijk. Tien... Ik geloof er niks van. Nee, nee, dus, nee oh, ja, ik zit hier niet te liegen. Nee, tientallen gemeentes en er wordt altijd heel groot nieuws van gemaakt, maar het valt allemaal reuze mee. Gemeentes realiseren zich niet dat je al in februari, maart moet beginnen met de voorbereiding van zoiets. Die denken is in augustus, september, misschien is dat leuk en dan zijn ze te laat. Mm -hmm. Het enige wat we gedaan hebben is een briefje geschreven aan alle burgemeesters van Nederland. Als u interesse heeft, meld u even. Want het is nu de tijd. En uh, nou, dat heeft heel goed gewerkt. We hebben echt heel veel reacties gekregen. Maar is het echt zo? Want ik heb hier die mail nog steeds niet. Oh nou, ja, daar <laughs> staat, je zegt het enige wat we hebben gedaan is even een briefje sturen. Daar staat letterlijk in. Tot nu toe is het altijd zo dat meerdere gemeenten zich hebben gemeld. Ja. In dit geval... Tot op heden heeft zich nog geen enkele gemeente gemeld. Naar de oorzaken kunnen wij slechts raden. We ja. zouden kunnen afwachten. Maar nou, kijk, dus het, het klinkt wel iets anders dan hoe jij het. Verschil, het, het verschilt van jaar tot jaar. Hè. Uh, vorig jaar hadden we volgens mij de keuze uit één. Uh, het jaar daarvoor <laughs> waren het drie of zo. En uh, soms zijn het er meer. Dit jaar durend het inderdaad lang voor het op gang ja. uh, kwam. En dan is het toch logisch om te denken: dat kan wel eens met de hele discussie rondom ja, de punten te en maken dat, dat, zal, dat, zal ook, dat zal ook wel een beetje zo zijn. Uh, maar uh, dan ontstaat er gelijk een beeld van: oh, niemand wil het meer doen. En, uh, en en dat beeld klopt gewoon niet. Want het blijkt dat er, dat er heel veel gemeentes het willen doen. Maar dat men het gewoon even niet, uh, niet wist uh, hoe ze zich moesten aanmelden. Maar hoeveel heb je er dan nu? Ik weet het niet precies, maar het zijn er meer dan 30, heb ik begrepen. Meer dan 30 ja. inmiddels. Dus okay. dat is hartstikke goed. Want het kost meer dan een ton, hè, geloof ik, voor een gemeente. Gemiddeld. Nou, dat, dat ligt eraan wat de gemeente doet. Uh, de intocht heeft eigenlijk altijd twee delen. Hij heeft de televisiedeel, ja. dat betaalt de NPO. En de, de echte intocht, dus wat er aan de wal gebeurt. En dat betaalt de gemeente. En afhankelijk van hoeveel geld ze daarin willen stoppen... wordt dat groter of wat minder groot. Dus de gemeente zelf daar, heeft daar een ja. hand in. Want hm. je moet het maar net op je budget hebben staan natuurlijk. Nou, dat is zeker zo. Zo, zo ruim zijn die gemeentelijke begrotingen tegenwoordig niet meer. Tegelijkertijd. De gemeentes die uh, dit hebben gedaan, hadden heel veel aandacht. Dat vinden ze prettig. Er komt ook heel veel verkeer naar de stad. En het is ook een beetje een soort van PR voor de gemeente. Als de, als de bus de, de stad de in mag, ja. natuurlijk, ja, dan uh, komt, <laughs> komt er verkeer. Heen. Maar, maar ik, komt op een paard hoor. Ja, nee, dat is waar. Maar er, er wordt nog wel eens op een snelweg een bus tegengehouden. Maar ik, ik vroeg me nog eventjes af uh, uh, vorig jaar één. Daar was even het haakje, dan is het niet alleen maar dit jaar een probleem. Dan was het vorig jaar dus ook al een probleem. Nee, ja, het is geen probleem. Want één is genoeg. Uh, ja. uh, maar wat ik maar wil zeggen, is: het is niet zo dat er op een, dat elk jaar uh, er tientallen gemeenten nee. zijn en nu opeens niet. Het is altijd een, uh, een kwestie geweest. van ja, je, je moet zoeken wie toevallig net wil. En gemeentes moeten ook wel gemotiveerd zijn. Want ja. je moet er echt wat voor doen. Het kost geld en je moet je voor inspannen. En hebben ze iets te zeggen, die gemeentes? Mogen zij dan zeggen van... Nou, wij vinden dat dit met de Pieter moet gebeuren. Of we willen in ieder geval dat hier langs gelopen wordt met dat paard. Uh, nou, je doet het in overleg met de gemeente. Maar de gemeente heeft geen invloed op de inhoud van het tv-programma. Maar de makers en de gemeente zijn wel met elkaar in overleg. van uh, Wat zijn de plannen? En je gaat die plannen een beetje bij elkaar proberen te brengen. Maar het is niet zo dat de gemeente kan of dicteert hoe het tv-programma er inhoudelijk uitziet. Maar goed, de angst die er misschien toch een beetje was... gezien de laatste regels uit de dingen... natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een eind komt... aan een 66-jarige traditie. Ik dus heb, die angst was er wel een klein beetje, die is er nu niet meer. Ik heb geen seconde getwijfeld dat wij naar het sturen van deze brief... meer dan genoeg aanmeldingen zouden krijgen. Ja. Omdat ik weet dat er in het land, er zijn 5000 gemeentes... en er zijn genoeg gemeentes die dit leuk vinden. Alleen men realiseert zich niet uh, dat je daar even iets voor moet doen... En dat je even moet aanmelden. Ja. Maar goed, dit is wel anders dan de afgelopen jaren, toch? Anders ga je niet zo'n briefje. We hebben die brief een uh, jaar hiervoor niet gestuurd. Nee. Nee, en voorlopig hoeven we niet meer te doen, want we hebben nu voorlopig uh, je kan 30 genoeg, jaar genoeg, genoeg zijn, kandidaten. Dat is dan weer het we, voordeel. We kunnen bijna net zo lang vooruit als dat er nieuwe ketels moeten worden. Nou, ik 100-jarig bestaan ja. gaat gehaald worden, in die zin. Dan jouw moment, Katharine. Want jij zat gisteren nieuwsuur te kijken. Wat viel je op? Ja, en toen uh, zag ik natuurlijk het interview met Asher. Mm -hmm. En uh, ik was blij dat hij nou eindelijk eens een keer positie innam. En is dus een beetje ferm was. Want dat uh, vind ik eigenlijk goed bij hem passen. En uh, dus dat ging eigenlijk over die haat in Mans en mm -hmm. hun invloed. En onmiddellijk daarna kwam het onderwerp van die Parijse mevrouw Knol... die dus in 1942 aan de holocaust ontsnapt is. En, uh, en die op een gruwelijke manier in haar huis uh, was vermoord. Waarschijnlijk vanwege haar Joodse afkomst, hè? Waarschijnlijk ja. vanwege haar Joodse afkomst... En toen dacht ik ineens, ja, hier zie je nu oorzaak en gevolg. Als je maar genoeg mensen hebt die aan één stuk door op televisie... of uh, uh, in, in, in, in uh, uh, publieke ruimte vertellen dat, uh, dat Joden hetzelfde is... als mensen die in Israël wonen, ja, dan krijg je dit soort dingen. legt legde niet die één op één relatie, nee, maar voor jou... Nee, totaal was het... niet, maar het was, ik dacht Zo kwam het van, op jou over. Ja, ja. Dit kan het gevolg zijn. Ja. ja. En ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk dat dat ongenuanceerde prediken van meningen. Ja, dat is, vind ik wel een bedreiging ja. voor ons. Nou ja, volgens mij is, is iedereen... als we ook uh, Nationaal Coördinator terrorismebestrijding daar van de week over hoorden. En natuurlijk Lodewijk Asje, Volgens mij wordt er met man en macht geprobeerd... om er iets tegen te doen. Maar wordt ook gezegd over die, uh, over die imam... Hè, waar het in dit geval over gaat. Die Fawashenijt. Ja. Ja, hij doet dat gewoon heel uitgekookt. Hij weet precies wat hij wel en niet kan ja. zeggen. Tegelijkertijd, want dat was ook wel interessant... natuurlijk aan die uitzending... was gisteren het debat met minister Grappenhaus over die uitspraken van Sjeneit. Uh, in de Tweede Kamer zei hij dat het niet wenst is de vrijheid van meningsuiting aan te passen. Na afloop bij de journalisten zei die krachtiger woorden als dit. En ik denk wel, goed dat we er ook zo over spreken met elkaar... dat we nu iets te pakken hebben om nou eens echt het debat serieus door te voeren... en inderdaad misschien met elkaar te concluderen... dan moeten we als vrije samenleving misschien een klein stukje van die vrijheid... bereid zijn om op te offeren, om dit soort dingen niet meer te laten gebeuren. Ja. Wat opvallend was, Asje, die reageerde ook bij Nieuws en zo... van nou, huh, dat kan it? toch nooit ja. de bedoeling zijn? Ja. Hoe, hoe keken jullie naar het optreden van House, nee, ja, ik, ik dacht eigenlijk meteen van ja, die House, die begint eigenlijk net pas in het vak... en die heeft na, na de debat in de Kamer gewoon gedacht... ja, we moeten toch eigenlijk iets doen. Maar iedereen weet dat het bijna onmogelijk is. Want hoe wil je dat dan aanpassen? Hm. He, de vrijheid van meningsuiting is bij ons ontzettend belangrijk. En zodra je eraan gaat knibbelen... ja. Dan, dat is heel ja, erg lastig. Dus jij zag het meer als een soort slip of de tong? Ja, ik dacht, die, die, die grappenhaus, die dacht... ja, ik moet er toch eigenlijk wat aan doen als minister... maar ja, hij wist eigenlijk ook niet zo goed wat. Patrick Patrick Nederkorn, jij was er op zich wel blij mee. Nou, nee... Ik vind, ik vind Grapperhaus wel een fijne man... omdat ja. hij zijn hart op de tong heeft. Uh, uh, ja, dat zeg je toch? Nou, zoiets, hart, ja, hij heeft precies, iets op zijn tong. En nou ja. dat is al hartstikke goed. En, uh, dus dat vind ik al hartstikke hart fijn. Riem, ja. uh, zolang het geen bladen worden... is dat, uh, is dat heel goed. Um, ik denk wel, dat, dat is volgens mij wat Asje ook zegt... je moet kijken wat er binnen de wet al mogelijk is. De vrijheid van meningsuiting is niet ongelimiteerd. Dat denkt iedereen, maar dat is niet zo. En, en daar heb je de rechtspraak voor. En, en, en als je hem gaat inperken... dan doe je echt iets heel groots... Ja. Ja. Um, dus, uh, en ik vind het ook nogal heftig, hoor. want, want uh, wij zouden dan een opvatting hebben... over iemand die iets over zijn eigen religie zegt... en dan zegt wie daar wel en niet in hoort. T het is echt een enorme aantasting als je vindt dat je daar uh, uh, iets ja. over mag ja, zeggen. Maar je, je moet een, degene... vloek, een vloek over iemand uitspreken. Ik nee. bedoel, dat is natuurlijk toch ook ja. wel heel nee, erg heftig. Dat heeft hij dus letterlijk niet, niet letterlijk gedaan, gedaan. gedaan. Nee, omdat ja. hij precies de grenzen nee, weet. Nee, maar het en het is toch ook volgens mij moet je degene die, die als een schaap achter zo iemand aanloopt en dan overgaat tot een foute daad... Of daar, daar, daar voorbereiding toe treft, die moet je aanpakken. En ja. laten we ook niet doen alsof iedereen in Nederland... Uh, uh, uh, zelf niet kan nadenken. Ja. Maar dus... Patrick, weeg die woorden van, van Grappenhuis dan nog eens. Want jij zegt op zich vind ik het fijn dat iemand is... die, die gewoon vanuit die directheid spreekt. Tegelijkertijd geef je ook aan het is bijna niet te doen. Nee, maar ik dus denk, dat hij, ik denk dan dat, dan, hij, dat hij bedoelt... we moeten kijken wat juridisch wel mogelijk Precies, is. Ja, en ja. dat is volgens mij heel goed. En ik vind het ook goed dat... Uh, uh, uh, een, een politicus uh, of een bestuurder... afstand durft te nemen van dit soort... Dus, de, dus dat het debat gevoerd wordt. Want daar moet het plaatsvinden. Er maar moet... dan had hij dat toch al in het debat met de Kamerleden moeten opwerpen? Ja, maar Paul ik, denk dat, ik ja. denk dat dit een slip of tong is. Want ik, ik ken Fernand Grapperhaus als een buitengewoon verstandige man. En die heeft nooit... Het juridisch extreem goed onderlegd. Ja, natuurlijk. en die heeft ja. nooit willen zeggen dat hij de vrijheid... Van mennen zou je Dat willen inperken. Dat is ondenkbaar. Hij zei het letterlijk twee keer. Hè? Ja, maar dat, dat deel dat Ik denk dat dat, dat, is echt, dat moet je voor mij betreft echt zien als een slip of de tong. En bovendien als je het wel zou doen. Helpt het helemaal geen sier. Want dan gaat deze meneer aan de andere grens die je dan gesteld is. Daar gaat hij langs rijden. Ja. Wat je moet doen. Ik ben het helemaal met Patrick eens. Dit los je niet met de wet op. Dit los je op met sociale controle. Deze man is blijkbaar uh, onverdraagzaam. En uh, je moet van zijn omgeving eigenlijk verwachten dat die hem daarin corrigeert. Ja en, maar dat en, blijft je toch, toch maatschappelijke. Je, sorry hoor. Nee. Ik bedoel, Denk je nou echt dat die, dat die jongeren die, die hem volgen, dat je die gaat beïnvloeden? Ja, ik vind, ik vind de, de reactie van Abu Talib vind ik buitengewoon krachtig. Hè. Het is ja, in, in maar die rust, kan het natuurlijk niet anders. Ja, maar dat, dat betekent wel wat. Want mensen luisteren ook naar hem en die woorden die doen wat. En, uh, dat, ik geloof veel meer in dat debat en in, in ja. die benadering dan dat je in de wet allerlei regels gaat doen die je toch niet kan veranderen. Maar goed, misschien hoef je die regels niet te veranderen. Want dat is wat Arsher zei van, bij dat gebiedverbod, wat hem wel ja. is opgelegd in Den Haag, dachten ze ook van nou dat gaat nooit lukken, maar dat is uiteindelijk Juridisch ja, maar, ook gelukt. Nee, ik, ik, vind, ik vind alvast wel dat je alle juridische middelen uit de kast moet halen om dit soort ja. onverdraagzaamheid uh, uh, uh, uh, uit de maatschappij weg te halen. Ik moet er niet aan denken dat er wat gebeurt met op Echt. Nee, nou, nee, dat ja, is het het is en en dat laten wij dat wel genoeg nee, tot maar... ons doordringen. Snap je? Dat is eigenlijk mijn ding. Ja, maar, maar je maar... moet ook niet naar een maatschappij toe waarin je continu met elkaar vingers wijst en hij zegt dat en dan is dat het gevolg of de kogel komt van links of van rechts of whatever. Dat, maakt, dat, dat draagt bij aan de aan het klimaat van onverdraagzaamheid. Dat breng je heel snel bij elkaar, maar dat vind ik eigenlijk een beetje eng om dat bij elkaar te brengen. Ja, Want ik? Door het uit te spreken. Ja, okay. e, hoe breng je het ook hoe zie je dan erbij. die beïnvloeding van die achterban? Ik vind het allemaal van een naïviteit overflaké, Echt. Ik vind dat je uh, de maatschappij is niet opgedeeld is in, uh, in extremen. Er zitten ook wat mensen daartussenin en die kunnen elkaar beïnvloeden. En er zijn rondom de imam, ben ik van overtuigd, ook krachten die uh, wat minder extreem zijn dan wat deze man allemaal roept. En uh, die moeten we aanspreken. Van, we moeten daar een veel meer een soort zelfreinigend uh, vermogen in, uh, in gaan zoeken. Maar dat heb je niet van vandaag of morgen gegeven. Nee, nee, zeker niet. Dat doe nee, je zeker niet. nee, maar Het punt is het wel terecht, niet? want nee. je weet namelijk ook niet... of het inperken van, van zijn vrijheid van meningsuiting... leidt uh, tot minder gevaar. Want het kan Al nou ook zijn niet? dat hij daarmee een enorme held wordt. Van oh, en hij, wordt, uh, ja, hij mag ja, niets ja. meer zeggen, et cetera. Dus, dus we, we, we verzinnen nu een hele makkelijke oplossing... waarmee we denken dat de dreiging weg is. Terwijl ik dat echt betwijfel. Ja, ja. En ondertussen ga je wel een heel groot goed aantasten. Of het nou een slip of de tong was of niet... in ieder geval de maatschappelijke discussie... die Grappenhaus wel degelijk ook te over wil ja. voeren... Die is oh. wel losgebarsten. En dat, dat is, is goed. Losdankt. Dan iets heel anders. Presentatrice Sonja Barend die schenkt haar persoonlijke televisie- en knipselarchief volledig aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zoals ruim 40 jaar natuurlijk op televisie. Miljoenen publiek keek naar programma's. Sonja's Goed shows, Sonja op Maandag, Barend en Witteman. In het verre programma gaan we nu overschakelen naar de Efteling in Kaatsheuvel. Voor een muzikaal programma met Shirley in Swing and Swing. Mevrouw Drie, als u optreedt. Uh, waar treedt u over het algemeen op in nachtclubs? Shalom. En uh, welkom uh, u allemaal hier uh, midden in Jeruzalem. Bent u voorgelicht vroeger? Nee, nooit. U bent er toch nog wel achter gekomen. Ja, uh, dat Maar wat ik. u brengt me toch een stuk. Dat uh, is een bommelding. Ja. We moesten het gebouw uit van de politie. We lopen nu langzaam naar de dam. Het is nog nooit zo hoog opgelopen als de zwarte Piet. Ik, ik, ik, ik wil het toch doen. antwoord? handen even je botte harsensbuig. Het is echt precies dat ik nu. naar huis kom. Ik wens u allemaal voor zometeen lekker slapen. Okay. en morgen gezond weer. Ik ben zo dol op dit soort fragmenten. Dat ja, is toch ja, zo ja, mooi? Ja, we hoorden dat dus toen al de discussie over de pieten ja, was. Ja, voorbaasdwekkend. Voor Sommige ja. dingen die, die zijn al van lang geleden. Ja, ja en ja. die zijn dan ook weer even weg uit je geheugen. Want ja. nou, we hadden vanochtend al zoiets van de, de herinnering is dat Sonja Barend ook vooral heel erg uh, ja, uh, nieuwsie, journalistieke gesprekken voerde. Maar we zagen ook uitzendingen inderdaad waarin ze met een of andere nieuwe gadget zeven minuten in de weer was. Ja, zo en de, de, zo weer. De, de goed nieuws show had ze ooit. Ja, weet je, precies, de, de andere ja. kant van het nieuws. Ja. Ja. Goed, dat hele archief gaat naar beeld en geluid, dus dat is natuurlijk ontzettend leuk voor de directeur daarvan. Apple van Nispen, tot Zevenaar. Goedemorgen. Ja. Ja, zeker. Die is buitengewoon gelukkig. En, en ik heb net ook zo heerlijk te dus Ik denk, oh, wat fijn. En we hebben het gewoon nu allemaal binnen. Dus ik zit hier juichend achter mijn bureau nou, al twee dagen. Want het is al binnen. Ja. Dus je zit alleen maar te bladeren en te, te snuffelen tussen allerlei oh, persoonlijke, is, persoonlijke is, notities en dergelijke. Het is het smullen. Is, het is echt een feest. Ja. Nee, voor een doorvrocht archivaris die ik ben, is dit een ultiem hoogtepunt weer in zijn leven. Ja, maar, want het is natuurlijk niet ja. alleen maar geluid en beeld. Maar dat kon we ook meekrijgen. Ze heeft ook echt alle persoonlijke brieven, daar zijn eigen aantekeningen. Echt alles is aan jullie overgedragen. Neem ons ja, eens even mee. Ja. Lees eens, kunt u iets voorlezen of zo? Nee, dat, dat heb ik met haar afgesproken... dat we dat uh, nog niet mogen doen. Oh. Uh, ja, dat, dat klinkt dan een beetje flauw natuurlijk. Maar uh, laat ik zeggen... er zitten echt uh, geweldige dingen bij. En wat, wat ik denk... een van de leukste, of mooiste dingen is dat... we hebben natuurlijk hier in dit uh, gebouw... Uh, uh, uh, ja, echt van alles opgeslagen... als het gaat, letterlijk het beeld en het geluid. Uh -huh. Maar wat je nu... Het is dus de achterkant van de programmamaker. He, het is net zoals met een boek met schrijvers. En boeken komen niet zonder schrijvers, programma's komen niet zonder programmamakers. En dit eert echt de programmamaker die er met hart en ziel bezig is... om hem, de druk van zo'n ja, talkshow, maar iedere keer weer voor elkaar te boksen met een redactieteam. Dus dat iemand een oprechte nieuwsgierigheid heeft. En dat ja. uit in, in, in, in, in, in, in een groot archief met krantenknipsels met daar opmerkingen erbij, ja. maar ook. Uh, en dat is gewoon heel goed om te zien, want dat ja. geeft ook een mooi tijdsbeeld weer En het geeft aan inderdaad uh, hoe zo'n talent als Sonja Barend, uh, de Nederland uh, jarenlang heeft geïnspireerd. En, en, en met dat team ook hè? We had het al aan, want dat zijn ja. ook bekende. Kees Driehuis, Kees Grimbergen, ja. Harry de Winter, Ellen om maar even blazer. bekende namen ja. te noemen die daar. Uh, en blazer natuurlijk Precies. Ja. Uh, niet vergeten. Ja. meer. komt er een, uh, gaan jullie een speciale Sonja Barend tentoonstelling maken? Uh, nou, daar zijn we nu natuurlijk druk over. Want, want zo'n archief overdragen, dat, dat gaat op allerlei manieren. In de zin van, eh, sommige mensen die, die, die letterlijk gaan wat kleiner wonen. Of uh, nou ja, we verwerven dat dan, zoals het dan met een mooi woord heet. En dan is natuurlijk de vraag, wat, wat, wat doen wij ermee? Dan we zorgen in ieder geval dat het letterlijk voor de eeuwigheid bewaard wordt. Dat is hier gewoon, uh, dat, is, dat is één al heel fijn. Het is een uh, fysiek archief. Dus ik zeggen, Dus Ze kwam ook binnen bijvoorbeeld met een soort van decorstuk. Een ontwerp daarvan, van de dochter. Ja, dat is gewoon geweldig uh, om dat te zien. Um, um, en, wat een, en dan is de vervolgvraag, wat doen we daar dan mee? En in eerste instantie zei ze, nou ik wil, ja, ik wil, ik wil dat we wel dat jullie het hebben. Maar ja, maar goed, we, gisteren zaten we hier, of uh, eergisteren... En, en met glimmende ogen keken elkaar aan. Dus ik denk dat er echt iets heel erg moois gaat komen. Ja, er komt dat, toch wel dat gewoon dat echt een homage, een speciale tentoonstelling. Ja, natuurlijk, maar dat moet, dat moet zij ook willen. Hè. Dat, is, <laughs> dat is een bescheiden vrouw. Dat maar is, door bij een, deze ja, ja. kun je gewoon bekendmaken, er komt een prachtige op termijn... Een prachtige Sonja nou, Barend homage Marse van We zijn er heel goed over aan het nadenken. Ach, zeg toch ja. gewoon ja. ja. Dat is ja. toch mooi? Ja. Toch? Mag ja, hoor. Ja, ja, nee. niks om je ja, voor te goed. schamen. Nee, ik schaam er daar niet voor. Maar het is meer dat we dat, dat moeten we ook echt met elkaar hebben afgesproken. En dat heeft ze nog niet zo ja. die toestemming daarvoor gegeven. Dus dat willen we in, ja, met alle liefde wel zeggen. Maar het moet ook echt zo zijn. Oké, okay. nou, snuffel nog fijn door. En zodra er dingen ja, wel naar natuurlijk. buiten mogen komen, we houden we ons aanbevolen, ja. uiteraard. Hè? Dat, uh, nou, dat natuurlijk. Eppel van Isven tot Zevenaar was dat, directeur dus van Beeld en Geluid. Een, een gelukkig man. Cathrine Keel, heb jij ook nog alles, alles bewaard? Nou, alles, nee. Maar uh, want dat, dat gaat gewoon op een gegeven moment niet meer. Dan moet je er een huis bij kopen eigenlijk. Hè? Dus, uh, maar ik heb wel, mijn moeder is ooit is begonnen met plakboeken maken. Dus met uh, recensies uitknippen en uh, dat soort dingen. Nou, en uh, ja, daar heb ik er toch een stuk of vijftien uh, van, denk ja? ik. Ja. En dan heb ik uh, nog allerlei oude banden van Afro Service Salon. Maar ook oude Draaiboeken bijvoorbeeld? Uh, oh, wat dingen draaiboeken heb ik ook nog, ja zeker. Ja, ik heb ik heb eigenlijk best veel. Ik moet zeggen, het, dit is een soort ingreep van de heer. Want ik dacht van de week, eigenlijk zou ik het dus allemaal wegmieteren. Oh. Maar dat is misschien niet zo'n goed idee, oh. toch? Ik nou. weet niet of, uh, of uh, de directeur ja, nog ik heb hangt nog van aan beeld alleen. en geluid. Ja, ik dacht, ik luister toch wel even mee. Want ik, ik hoor opeens, we hebben de vraag aan, aan mevrouw Kel gesteld worden. En ja, ik, ik, ik zeg, u zit een verheugd archivaris, maar die, die, die kan nog, nog verheugder worden. Dus uh, mocht, mocht er een moment zijn dat me, mevrouw Kijl denkt... ik laat eens even nadenken. Wellicht is dat ook interessant voor beeld en geluid. Dan houden wij ons aan. Ik bel je, Apple, goed. Kijk, ja, zie je? Nee, ja. <laughs> Dit is voor de komende ook weer 133 jaar werk ongeveer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk, heerlijk. Nou, de ik dag wordt er alleen maar mooier hier Bij Zeker. deze nog een nieuwe uitspraak, of afspraken in ieder geval gemaakt. Ja, ja. Ja. Zitten daar ook, Katrien dan uh, vervelende reacties tussen? Want dat kwam ja. ook al even bij Sonja Barent ter sprake Tuurlijk. van. Die heeft alles bewaard, dus ook uh, reacties, brieven maar ja. natuurlijk nog vooral. Van luisteren ja. van kijkers. En toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik, ja, wat was nou eigenlijk het verschil vroeger en nu? Ja, nu komt het dus heel dichtbij, hè, omdat mm -hmm. alles natuurlijk per mail gaat. En vroeger was het echt zo, dan maakte ik een brief open... en dan dacht ik, oh, die is gek. <laughs> Want dan waren er bijvoorbeeld uh, teksten met lettertjes... uit de krant geknipt en aan elkaar gepakt. En krankzinnige tekeningen bijgemaakt. En dan dacht ik: Oh, nou, dat hoef ik niet serieus te nemen. Moest ik overigens wel, want toen ik bijvoorbeeld bij de NCV werkte. dan moest je alle persoonlijke reacties. daar moest je op reageren. Echt waar? Ja. Moest je persoonlijk beantwoorden? Ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar later bij RTL werd dat werd wel een beetje anders. Maar uh, nou, ik doe het eigenlijk nog wel. Ik vind ja. als mensen de moeite nemen om te reageren op mijn column, wat, wat echt elke week gebeurt. Probeer ik ze toch altijd ja. wel. De afhankelijk van de reacties? Ja, tuurlijk. Kan als ze roepen, je bent een uh, vieze snol. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja. Hooguit, ik ben het ermee eens. Maar... Oh, nou, doe maar niet. Beter <lacht> is dat dat in één keer weer gepubliceerd. Dat wil ik niet hebben, toch? Nou ja, bewijs van. Je ja. snapt wat ik bedoel. Patrick, waar zou jij het meest nieuwsgierig naar zijn? In dat archief van Sonja Barend? Wat, nou, of, of wat trof nog... het meest bij jou in ieder geval? Aan haar Eh uh, nou, aan haar uitzendingen, wat oh. mij altijd trof. Ik vond het heel fijn dat zij een hele zoekende manier van vragen had. Dus dat je altijd wist wie de vragensteller was. Omdat je, oh. haar gedachten zaten altijd in de vraag. Dat is eigenlijk het. Uh, ik ben pas heel laat gaan kijken natuurlijk. Ja, dus bij bij Baard en Witteman ja. en zo. Maar dat vond ik altijd heel fijn. Um, uh, maar ik ben benieuwd of er een beetje obscure dingen in zitten. Want ik heb ook wel het idee. Um, naar buiten toe komt ze vrij netjes over. Maar volgens mij heeft ze ook uh, een, een kant die wat, uh, uh, wat, wat minder netjes is. Ik ben benieuwd of dat in dat naar voren komt. Wat je? Dat ging dan netjes. Nou, ik weet niet. Of, ik ben gewoon benieuwd wat zij verzamelde. Of dat ook uh, ja, pikante stukjes waren. Of zij ook allerlei interviews van mensen die zij heel goed vond. Of ze dat bewaarden. Of, ik weet niet of ze dat allemaal is meegekomen is. Ja. Ja, uh, ja, weet, ja, weet ik veel. Ik heb, een slipje of zo. Ik heb een hangmappenkast waar ook wel een paar hangmappen in zitten. Waarvan ik denk, nou, die weet ik niet of ik die aan Apple van Nistenaar nou ooit nog? ga geven. Ja. Ja. Hij Jezus. komt de hele wereld um, naar buiten, zeg. Ja, ja, precies. Nou, ja. Je volgende voorstel. Ja, sm keldjes ja, Nee, maar ja, nou, ja. SM, ik zou het interessant vinden of zijn een SM-hangmap-dingetje uh, heeft. Ja, ja. Nee, We maar er zijn toch onderwerpen door, die je bijhoudt mag... en zo, snap je? Ik, ik, ik ben benieuwd wat haar voorkeuren ja, waren. Dat is eigenlijk de dossiervorming en onderwerpen die haar interesse hadden voor de uitzendingen, bedoel je? Precies. Ja, ik, ben je heel erg aan het redden nu, heb ik het idee. Okay. Maar. Ja. Dankjewel. je ja. Maar, Paul, de, de, de controverse die er altijd was bij. Haar uitzendingen, hebben we die nog tegenwoordig? Ja, uh, ja, alleen die is op een ander niveau. Ik herinner me nog dat zij ooit een uitzending had... van een verzamelaar van auto's. En de oh, vraag ja. was, hou, je meer, van je, hou ja. je meer van je vrouwen van je uh, auto? Een wereldberoemd fragment. En die man zei ja. van mijn auto's. En dat, was ja. echt, dat gaf ophef uh, in de kranten over nagesproken. Ja. Dat kan je vandaag niet meer Tegenwoordig dag is dat gemeen goed gewoon. Ja. Ja. <laughs> en dat tijdsbeeld, dat, dat, dat, dat vind ik het leukste als je terugkijkt... dat je eigenlijk terugziet van ja, er is toch wel een hoop veranderd... Uh, nou, in de ja. loop der jaren. Ja. Nou, het is mooi in ieder geval. Uh, wanneer weten we nog niet en in welke vorm ook niet. Maar dat we alles kunnen terugzien van Sonja Barentsova is wel duidelijk. In alle stilte heeft meegeluisterd, maar hij zit er al een tijdje. Lennart van Dijk, Lennart, goedemorgen. Goedemorgen, Lennart. Stalteam. Ja, goedemorgen, Catharine, goedemorgen, Paul en goedemorgen, Patrick. Normaal staat uh, of zit, ik weet eigenlijk niet, Jan Beuving hier. Shit. Maar ik mag, hem, zit, ik mag hem vervangen. En uh, dat betekent, Patrick, dat wij vanavond samen op de planken staan. Ja, precies, eindelijk. Nijmegen. Ja. <lacht> Moet je even theater. Ja, ja. Nou, ja, dat kun je zo doen. Patrick en Jan hebben samen een theaterprogramma, een cabaretprogramma. Uh, maar Jan is er vanavond gewoon, hè? Hij is er vanavond bij, ja, ja zeker. En ja. Ja, dan blijf ik thuis. Over de Belastingdienst gaat dat, waar we het zo meteen ook over ja. gaan hebben. Maar goed, dan oh, goed, het woord van de dag. Er waren verschillende mogelijkheden, maar het echte woord van de dag hoorde ik gisteravond in De Wereld Door. Het was een speciale uitzending over de veranderende tijd met hashtag MeToo, Black Lives Matter, genderneutraliteit, de opkomst van de boze witte man met tal van gasten zoals Adriaan van Dis, Lilian Ploemen en cultureel ondernemer Stephanie Afriva. En over het racisme debat zei zij dit. En ik zie wel daadwerkelijk effect dat we allemaal steeds meer woke worden. En woke vind ik een heel mooi woord. Woke. woke. betekent, wakker. ja, wakker. Oh, dat dus je eigenlijk heel erg bewust bent van wat er speelt in de maatschappij. Ja. En ik merk dat ik werk in de kunstsector. Ik merk dat daar de mensen woke worden. Er worden boeken geschreven. Uh, hallo, witte mensen. Ja, woke. Ze gaf zelf al de vertalingen wakker. Of ontwaakt zou je het ook kunnen noemen. Ik ken het zelf nog niet uh, in de Nederlandse taal. Maar toen ik googelde kwam ik het hier en daar wel tegen. Je kunt woke zijn als je ziet dat er veel onbewust racisme is dus. Maar ik las ook dat je woke op het gebied van kunt zijn. Dat is als je 100% voor duurzame en diervriendelijke mode gaat. Maar ik zeg ook ergens dat je woke bent als je kritisch blijft... zelf onderzoek doet en nagaat of het wel klopt wat er gezegd wordt. En dat is natuurlijk op allerlei zaken van toepassing. Ja. Het woord dat tweede werd in de strijd om het woord van de dag... Hè, zilver is ook mooi, zat gisteren in het NWS Journaal. Het kabinet werkt aan een voorstel om rotjes nog deze jaarwisseling te verbieden. Ja, het rotje moet weg. Het klinkt zo onschuldig, hè, omdat het een verkleinwoord is. Vaak worden verkleinwoorden gebruikt om het gezellig, omdat het gezellig klinkt of verzachtend. Een glaasje wijn of je maakt een foutje. Het is een heel gezellig cafeetje. Maar als je weet waar het woord rotje vandaan komt, dan is daar weinig gezelligs of verzachtends aan. Want rotje betekent eigenlijk ratje. Zo stelde Jan ter gauw in 1871. Het was onderdeel van de volksvermaken in Amsterdam. Jongens vingen ratten, bonden er stroom omheen smeerde het pakketje in met pek, teer of zwavel. Het, en dan werd het beestje in de brand oh. gestoken. En vloog het van links naar rechts door de straten totdat het in de gracht belandde. Ja, Vuurwerkliefhebbers zijn trouwens boos dat het rotje misschien verboden gaat worden. Zouden dit weekend een manifestatie onder de naam Wij laten ons niet de weg rotten. En dat gebeurt natuurlijk, waar kan het ook anders, Guilherme? rotje knor. rotje knor, precies, op de koolsingel. In de nacht van zaterdag op zondag om 12 uur s'nacht steken ze rotjes af. En gaan ze ook zo'n ouderwetse rat afsteken. Ik mag hopen oh, dat nou. het geen echte rat is. Mm. Dan is het bijna Pasen en dan kan je erop wachten. Nou, het is een hele, op zich een hele krachtige bloem. Een sterke bloem, een pure bloem. Uh, die eenvoud en kracht uitstraalt, past ook een beetje bij deze paus. Hè? Niet te veel poeha, niet te veel poespas. Ja, de bloemen voor de paus. Hij had het over de orchidee. Uh, zondag uh, wordt het Urbian in orbi uitgesproken. En de, de paus doet dat natuurlijk elk jaar in een decor van Nederlandse bloemen. Verzorgd door Paul Dekkers, die hoorde je net. En uh, hij is ook uh, uh, je mag van hem natuurlijk bloemrijk taalgebruik uh, verwachten. Uh, en dat doet deze bloemist ook. Of zoals hij zelf in zijn persbericht zegt, ik ben een floraal vormgever. Hij zet dus de bloemen neer op het Sint-Pietersplein. Of, zoals uh, hij het in het persbericht zegt, een metamorfose naar een bloemenschilderij. De versiering van het plein begint zodra de vrachtwagens zijn aangekomen. Of, zoals hij in het persbericht zegt, wanneer de grote bomen en arrangementen uit de vrachtwagens komen, wordt het daadwerkelijke startsein van de opbouw van de lentetuin gefloten. Bloemrijk, hè? Ja, maar nog even terug naar het einde van het fragmentje van net. Het past ook een beetje bij deze pauze. Niet te veel poeha, niet te veel poespas. Ja, poeha en poespas. Twee woorden die min of meer hetzelfde betekenen: drukte of gedoe. Beide termen hebben een interessante herkomst. Poespas heeft niks met een poes of haar identificatie te maken. Of met uh, de manier waarop zij loopt. En ik maak ook geen flauwe grapjes over: hoe lang heb jij de poes al? Ik heb de poespas. Oorspronkelijk stond het voor een soort stampot. Een mengeling van rijst, groente en vlees. Dat had ook die betekenis in het Duits. Maar dan zal het waarschijnlijk poespas of zo heten. En de Denen en de Nooren aten ook poespas.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 Dan heb ik nog een etje. Kijk. Ja, de klassieke cv-ketel op gas wordt na 2021 taboe, las ik in de krant. Het etje, het persoonlijke tweetje naar een persoon of instelling gaat vandaag naar Doekle Terpstra. We kennen hem nog wel. Hij is nu voorzitter van de Uneto VNI. Dat is de brancheorganisatie van installatiebedrijven. At Doekle underscore Terpstra. Als ik straks een nieuwe milieuvriendelijke ketel heb, wil ik er wel een groen stickerje op. Want dat staat goed op mijn cv. Heet <lacht> mooi. Dank. We zijn heel wat wijzig geworden. Leonard van Dijk, ga jullie ook bedanken. Catharine en Paul Dank je wel.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 De bestuursvoorzitter van het Chinese moederbedrijf van Reaal en Zwitserleven, Anbang, wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de miljardenfraude bij het bedrijf. Hij zou volgens de Chinese justitie opdracht hebben gegeven om te schoemelen met de cijfers en een deel van de miljarden voor zichzelf hebben gehouden. En het parlement van Myanmar heeft een vertrouweling van Aung San Suu Kyi gekozen tot nieuwe president. Hij zat al dissidenten in de gevangenis tijdens het militaire regime dat tot zeven jaar geleden met harde hand regeerde en is lid van de partij van Suchi. De tweede uur van Spraakmakers heeft een praktisch karakter. Misschien heeft u uw weerzin al overwonnen. Misschien ook wel niet. De belastingaangifte. Om het een beetje leuker te maken hebben we uitgenodigd... onze Spraakmaker van de dag natuurlijk, cabaretier Patrick Nederkorn. Hij weet alles van belastingen, want hij toert met Jan Beuving... met een theaterprogramma. Dat gaat over de Belastingdienst door het land op het moment. En voor al uw belastingvragen zit ook hier klaar Erwin Dijman. Hij is fiscalist bij Flint. Dat is de grootste MKB-adviseur van Nederland. Dus mocht u prangende vragen hebben... 0800 1101 is ons telefoonnummer. En u kunt ook mailen... naar naar caro ncrvnl Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nee, Nog een maand hebben we de tijd om de aangifte te doen voor de belastingen. Maar als je het voor 1 april doet, dan uh, krijg je ook voor 1 juli al bericht... of je eventueel geld terugkrijgt. Nou, er is tegenwoordig natuurlijk heel veel automatisch ingevuld. Maar het blijft toch voor veel mensen uh, een aardig gepuzzeld, uh, gepuzzel... als je geen mannetje hebt namelijk, Patrick. <laughs> ja. En van de belastingtelefoon hebben we het horen gekregen, daar hoef je ook geen hulp van te verwachten. Want voor het zesde jaar op rij hebben die een onvoldoende gekregen. Dus dachten wij, dan regelen we dat hier in de studio ja. met Patrick Nederkoorn en dus uh, fiscalist Erwin Dijman. Dus mensen kunnen hun vragen stellen. Maar sowieso, uh, vroeger gaf die dienst allerlei uh, aandachtspunten aan, hè, van let dit jaar. Ja, dat hierop. Klopt. Ja. dat klopt. Ja. Dat is dit jaar, is eigenlijk al nou ja, een tijdje in niet. Het is een aantal jaren, eigenlijk al niet meer. Dus nee. nee. 2015, 2016 was het laatste jaar, waarin ze keurig aangaven, let op, dit jaar moet je specifiek hierop letten, want dat gaan we ook doen. Dat doen ze nou niet meer, want blijkbaar heeft dat toch wel succes opgeleverd, mm -hmm. het opletten. En nu moet iedereen maar gewoon voor zichzelf bepalen wat zij het belangrijkste ja. vinden. Maar je zegt, kennelijk heeft het succes opgeleverd, dus ja, doen ze het niet meer. Ik denk dat de onderwerpen die elke keer zeg maar benoemd werden, dat die gewoon keurig ook weer ingevuld en dat was op nu, zeg maar, met, uh, met nieuwe issues agenderen? Nee, ja, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ze dat niet meer doen. Ik nee. denk dat toch uiteindelijk dat dat uh, toch een soort issue is geweest... waarbij ze zeggen, nou, uh, het is een succes... Dus wij doen dat ook niet meer. En, uh, en dit is meteen een, een interessante suggestie die je doet. Hè? Want wat is nou het belang van de Belastingdienst? Is het dat ze ons zo goed mogelijk informeren... zodat wij het zo goed mogelijk invullen? Of is het dat ze af en toe ook iets kunnen ontdekken... zodat er nog iets te halen valt? Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk denk... Uh, dat past natuurlijk ook mooi in die voor ingevulde aangifte... is dat uh, wij uh, leveren alle informatie aan zoals wij het graag willen hebben... Um, daardoor wordt bij ons het proces efficiënter... en kunnen wij gewoon een grotere bulk ja, werken ja. in één keer verstouwen... en sneller belasting innen. Ja. Even gechargeerd gezegd. kost het maar. minder werk en het levert ja. net zoveel op. Ja, precies. Dan dat, een dat is het verhaal. En dat, um, ja, in mijn perceptie, leidt dat tot een soort verlies aan empathie. Hè. Contact tussen mensen uh, leidt tot grotere fouten. Want ja, mensen gaan toch vertrouwen op zo'n uh, ingevulde aangifte. Ja, want is het over het algemeen goed ingevuld? Als alles voor je wordt ingevuld? Nou, uh, ja, dat, dat hangt een beetje af. Um, de standaard situaties simpele situaties uh, zullen het algemeen wel goed ingevuld zijn. Alleen uh, als er een bijzondere situatie zich voordoet... Uh, verkoop van een woning of een echtscheiding of, uh, of, uh, of misschien een erfenis... dan zie je al heel snel dat dat soort dingen niet, uh, niet goed staan ingevuld. Ja, dus en uh, ingevuld. Dus ja, krijgt u daar ook vragen ja, over? Ja, ja. zeker. En dan, uh, nou ja, het is eigenlijk tweeledig. Enerzijds krijgen we de opmerking... Joh, uh, de Belastingdienst heeft de aangifte voor ingevuld. Dus waarom heb je jou nog nodig? Ja, ja. Dus, uh, Zeg maar, broodverlies is dat eigenlijk. Ja. Uh, ja. Beetje jammer. Ja, ja. precies. Aan de andere kant zeggen we dan: ja, toch, hè, de, de inhoud is je eigen verantwoordelijkheid. Uh, je moet er toch zelf naar kijken. En over het algemeen. Uh, ja, de foutpercentage is toch, toch een stuk hoger dan, uh, dan, ze, dan ze eigenlijk ja. schetsen. Want leidt het ook op het moment dat alles vast is ingevuld... tot, tot meer, uh, of eigenlijk minder flexibel gedrag bij, bij belastingambtenaren? Die zeggen, ja, dit is het malletje waar we het allemaal ingieten tegenwoordig. En specifieke situaties die zijn daar uh, lastiger nou ja, te handelen. Het, het leidt wel tot, uh, tot discussie. Omdat je uh, op het moment dat je aangeeft... dat bepaalde informatie klopt niet klopt... moet je ook weer zelf aan gaan tonen dat die informatie niet klopt... Ja. Die, althans, die informatie zij hebben. Zij krijgen de informatie vanuit banken, vanuit notariaat en dergelijke allemaal. Uh, en jij moet dan maar gaan aantonen dat die informatie niet klopt. Oftewel, een bankrekening die op twee namen staat... staat gewoon twee keer in een voor ingevulde aangegeven voor het hele bedrag. Mm. En Jij moet dan aangeven dat die maar voor de helft van ja, jou is. Ja, ja. Ja, dat, soort, dat soort vragen komen gewoon dagelijks voor. Ja, ja. Is dat, komt dat, komen dat soort dingen ook in de, in de voorstelling? Nou, het is wel leuk om een cabaret-voorstelling... over de Belastingdienst te maken. Omdat uh, iedereen heeft er iets mee. Dus ja. wij krijgen echt elke dag nadat wij gespeeld hebben, uh, krijgen wij in de foyeren afloop weer, uh, weer dingen. We hadden <laughs> van de week mailde een man met iets. Ja, oh, dat moet ik wel goed uitleggen. Maar er is ergens een soort uh, uh, crediteuroverzicht. Dus, uh, waar als je als organisatie failliet bent gegaan, dan soms kun je dan nog iets terughalen. En de Belastingdienst kan zelf nog 70.000 euro terughalen. Dat staat. Bij een, eh, bij een openbaar register van het ministerie van Financiën. Maar dat weten ze niet. Dus iemand die tipt ons dan dat de Belastingdienst nog steeds ergens 70.000 euro kan halen. Maar dat ze zelf dat register nog nooit bekeken hebben. Nou ja, dat vind ik echt fantastische dingen. Uh, en de staatssecretaris is komen kijken bij ons. En dat was ook heel grappig. Want die was na afloop echt zichtbaar opgelucht. Want die zei: uh, Nou, ik ben blij dat we. Ja, we ze komen er niet eens zo snel. Nou, ja, ja, precies. Hij, was een, hij zei: ja, Je kan echt nog veel ergere dingen, kan je nog over van ons vertellen. Dat zei hij zelf. Ja, dat zei hij na afloop. Dus uh, we pakken ze behoorlijk aan. Maar ik vond het grappig om te merken dat hij, dat hij zeer opgelucht na afloop een, een, okay. een, een biertje nam. Je zag het wel als een compliment. Nou, ik vond het een enorm compliment dat hij er was. Ja, ja. Dus dat zijn, wel, dat zijn wel leuke dingen. Maar het is grappig hoe ongelooflijk veel verhalen er zijn. En wat jij net zegt, Erwin, dat is volgens mij wel echt terecht. Dat um, uh, Het is ongelooflijk knap dat we een systeem hebben... waar zoveel mensen ondervallen... en dat het allemaal van tevoren ingevuld is, et cetera. Maar op het moment dat je buiten het systeem valt... dan heb je wel steeds moeilijker contact met de belastingdienst. En die verhalen krijgen wij ook... van mensen ja. die echt enorm hun best moeten doen... om hun situatie duidelijk te maken. En soms echt tot, tot de zesde aanmaning aan toe... Uh, Ziet, uh, ja, dat, dat is wel pijnlijk hoor. Zit dat in het systeem of zit dat in de mentaliteit van de medewerkers? Um, ik denk het eerste. Hm. Um, hoewel het tweede denk ik wel een beetje aanhaakt aan het eerste. Hoor. Maar het eerste is echt, echt een goed uh, voorbeeld dat je aangeeft. De bereikbaarheid is echt, echt, echt bar slecht. Um, vanuit de praktijk wij bellen niet eens meer met de algemene telefoonnummer van de belastingdienst. Dat heeft gewoon geen nut. Nee. Uh, als je überhaupt iemand aan de telefoon krijgt, uh, maakt die gewoon een afspraak voor jou dat je het wordt teruggebeld een week later of zo. Ja, ja. En het dat heeft geen waarde. waarde. Ja. Toch dus wat zij zeggen bij de belastingtelefoon. Daar kun je niet, niet van uitgaan dat dat klopt. Nou, dat is ja, ja. dus de informatie. Nou, letterlijk, dus je krijgt de antwoord op de vraag die je hebt. Maar ze garanderen maar, niet dat het het goede voilà. antwoord is. Voilà, dus dat is ja. toch ongelooflijk. Dan heb je eerst nou ongeveer een dag of twee zeg maar, in de wacht staan. Zeg maar. En dan, dan weet je daarna nog niet of je er iets mee ja, kan. Nou, ja, Je hebt, je hebt 5% kans dat het goed is, hè? Oh, ja, precies, ja, precies. Ja, dat is ook weer zo. Ja, ik heb al tevoren. En dan was de uitslag. Dan nee. Al. nee, maar dat is, dat is gewoon waar. En um, dus als je al iemand aan de telefoon krijgt en word je vaak doorverwezen of je krijgt een vind het antwoord. Dan denk dan ga ik op de belastingdienst site kijken, mm -hmm. want daar zal het wel goed staan. En dan heb je, heb je dat geheur gevolgd en dan blijkt het achteraf niet waar te zijn. En dan krijg je van de rechter op je finish. Ja, maar de informatie op de belastingdienst, ja, dan mag je niet zomaar vertrouwen. Ja. ja, dan denk ik, ja, oké, okay, wat, wat kan je als burger nog, zeg maar, dan wel? Maar het zit daar ook niet enige, om even uh, voor de Belastingdienst van op te komen, zit daar niet enige nuance wel in op het moment dat het gaat om duizenden euro's waarvan je zelf ook wel weet, ja, eigenlijk heb ik daar geen recht op. En uh, de Belastingdienst heeft net even een verkeerd advies gegeven. Ja, ja. Dan zegt een rechter natuurlijk tegenwoordig van, ja luister, dat had u best kunnen weten. Ja, dat klopt. Dan de Belasting mag ook geen advies geven. Nee. Dat, dat zeggen ze ook vaak in, in zo'n telefoongesprek. Op het moment dat het om kleine dingen gaat en zeer, ja. zeer specifieke informatie, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ik vraag ja. niet voor niks aan hun. Nee, klopt. Kijk, voorheen, een aantal jaren geleden, was het ook al mogelijk om vanuit de praktijk met belastinginspecteurs goede afspraken te maken. Uh, uiteraard binnen, binnen, de, binnen de lijnen van mm -hmm. de wet en keurig vastgelegd. En die mogelijkheid wordt ook steeds moeilijk. Als je een casus wil voorleggen om gewoon eigenlijk met elkaar te praten, dialoog te voeren, uh, dan moet je eigenlijk je vraag, het antwoord en dergelijke moet je ook gewoon klaarleggen in je brief. Ja. Terwijl je juist die behoefte hebt om even te sparen en dat, en dat is eigenlijk door het uh, nou, capaciteitsprobleem, is dat eigenlijk helemaal uit het systeem geschapt. Ja, ja. We hebben in ieder geval wat, wat vragen binnengekregen. Om te beginnen met uh, een, een mail van uh, Ingrid van Alphen. Ze schrijft nadat mijn uh, 92-jarige moeder... vorig jaar vredig is overleden... mocht ik enigskind en erfgename als pashoudster van haar ING-rekening... van die bank de rekening gewoon openhouden. Eerst gewoon als pashoudster en sinds november als erven van. Ik heb daar alleen de begrafenis en haar lopende zaken mee betaald. En ik verzocht vervolgens de ING-bank om dat af te sluiten... en voor het einde van het belastingjaar dat bedrag... op mijn eigen rekening te storten. Dat zou gebeuren. Alleen die overboeking is kennelijk vertraagd. En pas op 2 januari 2018 op mijn rekening gekomen. De vraag is, wanneer eh, moet ze nou wat aangeven bij de belastingen? Ja, eh... Uh... Zoals ik de kaas had begrepen, is deze mevrouw um, door het overlijden van haar moeder... is eigenaar geworden van de nalatenschap ja. van, de, van haar moeder. Uh, waartoe ook deze bankrekening behoort. Dat ze niet bij het geld kan, uh, dat is dan even het systeem van de bank. Uh, maar ze is wel eigenaar geworden. En uh, in de aangifte van 2018, het jaar, nieuwjaar, mm -hmm. op 1 januari... Dat ze dat geld op haar rekening gestort precies. heeft gekregen? Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat is twee dagen later toe. gebeurd. Mm -hmm. Maar goed, de rekening was wel al van haar... Uh, of het was een onverdeelde boedel, boedel dat is nog niet toegerekend was als de, aan de erfgename, Of het was wel verdeeld, maar in feite was ze wel eigenaar van het geld. En moeten ze dat op 1 januari ook gewoon aangeven in die aangifte van haar. Oké. Okay. Ja, en daar zie je ook vaak het probleem met de voor-ingevulde aangifte. Uh, als je meer pashouders gaat gebruiken op je bankrekening... kan het zijn dat je op verschillende voor-ingevulde aangiften die rekening gaat voorkomen. En dan krijg je dus een discussie. Uh, ja, ik ben geen eigenaar van deze rekening, ik ben alleen maar pashouder. Ja, dat, dat ziet hij voor ingevoelde aangifte vaak niet. Nee. En op het moment dat iemand is overleden, dan word jij ook eigenaar. Dan ben je niet nou Ja, de erfgenaam, wordt eigenaar. Ja. In dit geval is het één erfgenaam, dus makkelijk. Ja. En uh, zij eigenaar op 1 januari is hij gewoon eigenaar van die bankrekening. Dus en je dat... hebt eigenlijk gewoon een bankrekening erbij dan? Ja, dat klopt. Ja. En dat moet je op die manier opgeven? Ja, ja het feit dat dan twee dagen later wordt overgemaakt op een andere bankrekening... dat doet dan even niet af. Ja. Andergeen. Goed. Dat is, uh, want dat was ook meer als algemene vraag inderdaad bedoeld. Van hoe, hoe wordt een pashouderrekening door de belasting behandeld? Ja. Maar daarmee is die vraag volgens mij... Uh, ja, dat denk ik. Ja. Behandeld. Even kijken, we hebben nog meer vragen. Marielle uit Amsterdam. Die zei, mijn ouders hebben voor onze kinderen een spaarrekening afgesloten... waarop ze iedere maand een vast bedrag storten. Inmiddels zijn mijn kinderen pubers... en staat er bijna 20.000 euro op die rekening. Moeten wij daar belasting over betalen? Uh, ja, de bankrekening en de bezittingen van kinderen. Uh, minderjarige kinderen worden toegerekend aan de ouders. Dus de, de ouders moeten dan de bankrekening opnemen in hun eigen aangifte. Oké. Okay. Ja. Tot 18 dus? Ja, tot 18, jaar, Meer ah, ja. Ja. Dus als iemand anders spaart voor jouw kinderen... dan ben jij daar als ouders wel degelijk ja. uh, verantwoordelijk ja. voor? Ja. ja, dat klopt. Omdat je kinderen voor jou ja, verantwoordelijk, verantwoordelijk... Jij bent eigen Ja, precies. Ja. Ja, dat komt ook neer. Totdat ze volwassen zijn. Ja. ja. Wordt er al gespaard? Of heb jij geen kinderen, Patrick? Ik heb geen kinderen, maar bij dit soort vragen zie ik ook altijd Beatrice Ritsema van, van trouw, zeg maar. Dus de etiketten, weet je. Dus ja. die opa en oma die dan waarschijnlijk eerst met hele grote cadeaus kwamen. En dat die ouders dan gezegd <lacht> hebben, nee doe het maar op een spaarrekening. En zo. Dus ik zie ook altijd de familiesituatie achter dit soort vragen meteen voor. Ja, ja. Ik Nog heb de praktijk en... ook wel geleerd dat Sorry? je ook je kinderen niet zoveel over moet vertellen. Want mijn uh, kinderen zijn zes en acht. En ik krijg aan de tafel wat te horen, <lacht> papa ik ben rijker dan jij. Dus dat is <lacht> <lacht> oh, <serieus? lacht> Dat klopt ook. Je begint dat nu al zeg. Ja. Nog even terugkomen toch op die belastingdienst, of de belastingtelefoon, ja. kan ik het zo zeggen. Wij vonden nog een fragmentje, Patrick, toen jij met spijkers uh, met koppen een sketch had. Vorig, Vorig jaar, jaar was dat. Ja, ja, dat ja, toen klopt. scoorde de belastingdienst natuurlijk ook al slecht. En Dolf Jansen, die belt met de belastingtelefoon. Even als intimezo, hè, zo hè. <lacht> ja, Na lang wachten wordt hij als volgt doorverbonden. De Levenzijde Kliniek met Arnold. Wat leuk dat u belt. U ziet het niet meer zitten. Nou, dat kan je wel stellen, ja? Ja. En wat zijn de klachten? Ja, klachten. Ik, ik bel net met een vraag naar de belastingtelefoon. Ah, u belde naar de belastingtelefoon. Ja? Even kijken, ja, dat is de categorie ondraaglijk en uitzichtloos <tie> lijden. Precies. Ja, weet u wat? We sturen direct iemand naar u toe. Wat een service. Wat? wat oh, ho, om, om wat te doen? Om u uit uw lijden te verlossen. Nou, één telefoontje met de Belastingdienst als een gereden voor euthanasie, toch? Nou, daar denken onze artsen hier heel anders over. <tieft> Bellen er wel eens mkb'ers met ditzelfde gevoel? Of ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik, ik, deze sketch ken ik toevallig ook. Okay. Ja. Nee, maar... Uh, ja. Nee, dat, ja, dat is echt wel... Uh, wat ik zei, de bereikbaarheid is gewoon heel slecht. Ja, ja. ja, ja. Maar sowieso voor, voor mkb'ers, voor ondernemers... Wat zijn de lastigste dingen als het gaat om, om de belasting? Um, ik denk een beetje het weerwar van, uh, van regels. Uh, de meeste ondernemers weten wel uh, wat de aftrekposten voor hun zijn. Uh, dus ondernemers aftrekken. Uh -huh. uh, alleen de juiste invulling daarvan, dat is uh, vaak lastig. Zeker als je met meerdere mensen in een bedrijf zit. Uh ik uh, denk met name een BV-structuren. Maar ook bij ZZP'ers... Uh, die, uh, die opdrachten aannemen bij opdrachtgevers. Ja, dat is natuurlijk een groot issue in Nederland. Ja. Uh, wel of niet uh, schijnzelfstandigheid. Dat, is, dat, dat blijft gewoon altijd een punt bij ja. deze mensen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel zelfstandigen... die überhaupt nog niet... Uh, die, die, die, die niet de situatie van de VAR kennen... maar ondertussen ook nog niet de nieuwe situatie kennen. Want ik geloof dat dat al vijf jaar uitgesteld wordt. En ik vind, want jij zei net van... ik heb nu een mannetje inderdaad... maar dat komt ook omdat er zulke specifieke vragen... in die ondernemersaangifte Dus de klassieke is natuurlijk wat is een deelvisser? Laat ik hem toch maar even stellen. Wat is, wat is een deelvisser? Ik, ik heb ja. echt geen idee. En waar moet ik die vraag beantwoorden? Ja, ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Want het is ook niet mijn specialiteit. Gelukkig hebben wij binnen ons bedrijf, binnen Flint wel. In Urk hebben wij ook gevestigd. Dus wij, wij hebben wel veel vissers. Um, net vissers die een deel van hun, uh, van hun werkzaamheden verrichten op kotters. Of andere visserschepen. Ja. Maar waarom zo'n specifieke vraag voor iedereen ja, omdat, die de ja, ondernemers zijn? Ja, voor specifieke ondernemers... gelukkig in specifieke regels regelingen, zoals voor landbouwers, bijvoorbeeld veehouders, en voor deelvissers. En ook in de bosbouw heb je specifieke vrijstellingen of andere regelingen. En daar stel je natuurlijk die vraag voor. Maar ja. ik zit dan te denken, als je zoveel automatiseert, ja. en we, ze weten eigenlijk zoveel van ons, waarom moeten dit soort vragen dan bij iedereen nog voorkomen? Of is dat in een systeem uh, ja, het, het, het, niet aan te passen? Ja, het is... Ja. Uh, ik denk dat het gewoon, gewoon een format gebruiken van de belastingaangifte. Ja. Uh, en het is natuurlijk on ondoenlijk om, uh, om 15 miljoen verschillende aangiftebiljetten uit te draaien. Ja. Uh, en vandaar dat ze gewoon een standaardformulier hebben gecreëerd. Ja. Een mail nog van uh, Mariano Slutschki. Die zegt: Ik heb begin dit jaar geen brief van de Belastingdienst ontvangen. waarin ik uitgenodigd word om aangifte te doen. Moet ik alsnog wel aangifte doen? Ja, toch? Uh, ja, ja uh, overigens, uh, de Belastingdienst stuurt ook steeds minder brieven. Uh, ik krijg vaak gewoon een mail. Uh, let op, er is een bericht in uw, uh, mijn Belastingdienst of uh, mijn overheid. Mm -hmm. uh, dus als je die mail gemist hebt of in je, je spambox laat komen. Je hebt hem wel gehad waarschijnlijk. Oh, okay. uh, maar het kunnen. niet krijgen van een formulier betekent wel dat je je heeft moet blijven doen. Ja, ja. Want hij heeft een tijd in het buitenland gewoond tot uh, december ja, 2016. Ja. En vorig jaar een M-formulier ingevuld en opgestuurd. Uh, ja, ja M-formulier is of voor emigratie of immigratie. En uh, kan, dat, dat is een papieren aangifte die je indient. En het kan best zijn dat het niet goed verwerkt is. Ja. Uh, Krijgt ze geen aangiftebiljet, omdat ze eigenlijk even, toch een ja Ga ik weer een briefje een sturen naar, naar de Belastingdienst of de Belastingtelefoon. Ja. Om het toch even aan te geven. Sterkte ermee. Precies. Ja. Patrick, maar nou, één ding over, over de brieven. We hadden in Deventer was het hoofd enveloppen van de Belastingdienst komen kijken. Wat ik al schitterend vind het dat hoofdanveloppen? die bestaat. Een hoofd enveloppen. Die was ooit begonnen bij de postkamer. En die had zich nou ja, zeg maar omhoog gelikt <lacht> tot, tot hoofd enveloppen. Maar um, die vertelde, want wij denken dus allemaal de blauwe envelop verdwijnt. Er zijn hele taarten zijn er geweest die dan werden, werden uitgedeeld van we stoppen met de blauwe enveloppen. Envelope. Um, maar dat kunnen ze helemaal niet waarmaken bij de belastingdienst. wat ze nu bedacht hebben, de envelop wordt wit. Dus we stoppen wel met de blauwe envelop. Maar dat betekent niet dat er geen brieven meer gestuurd worden. Maar we krijgen in de toekomst een witte envelop van de belasting. Ja, dat vind ik schitterend, dat soort dingen. Ja, hoe kom je, je erop? Op? Ja, nou ja, hoe komen ja. zij erop? Ja. Ivo Slabbers, hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Slabbers. Goedemorgen. Wat is uw vraag? Hoort u mij? Ja, zeker. Ja, um, maar, mijn vraag is, uh, vroeger kreeg ik altijd wel wat geld terug voorlopig teruggaar doe ik dan en dan uh, krijg ik ieder jaar wel wat terug aan het einde uh, als het definitief komt. Maar de laatste jaren merk ik dat ik iedere keer moet betalen. Vorig jaar werd ik geciteerd met 1700 euro terug te betalen waar ik met deze product van um, Dit jaar krijg ik weer 400 euro aan het kiezen. Toen dacht ik van hoe kan ik dan nou zelf sturen in mijn vt bijvoorbeeld dat ik niet meer zoveel hoeft terug te betalen. Dat ik bijvoorbeeld op nul uitkom. Ik bedoel, ik hoef wel niet per se geen geld terug te krijgen... maar iedere keer betalen, wordt het ook wel een beetje simpel van. Ja, dat je daar eigenlijk gedurende het jaar al de boel zo instelt... dat je niet meer hoeft terug te betalen. Ja, precies. Ja. Dat ja. ik ongeveer op nul uitkom. Maar... Is dat mogelijk? Ja, ja, dat is zeker mogelijk. Uh, je, je hebt de mogelijkheid om die voorlopige teruggave uh, aan te passen. Of een verzoek om een voorlopige aangifte. Uh, dat kan je meerdere keren per jaar doen. Uh, en dat is vrij eenvoudig. Volgens mij via de Belastingdienstwebsite heb je ook een formulier wat je kan invullen. En dan krijg je een nieuwe aanslag. En, en dan als je die situatie daar gewoon keurig op aangeeft zoals die is... dan uh, wordt het gewoon keurig verrekend. Uh, alleen de verwerking maar kan natuurlijk vaak wat lang duren. Maar wat voor punten pas ik hem dan aan? Want Hoe betaal ik als het ware meer belasting of zo? Of, ik kan niet in één keer zeggen, mijn situatie is zodanig veranderd... Voor mij is welke knoppen zijn er dan om aan te draaien? Ja, bent, u, bent u ondernemer of bent u, uh, heeft u meerdere uh, werkgevers? Nee ik, ben, uh, nee, ik ben geen ondernemer. Ik was zzp'er, maar nu niet meer. Maar, dat is, uh, uh, maar daar ging het ook niet om in die zin. Hè? Dat was vorig jaar ook niet de situatie. Uh, maar ik ben gewoon in loondienst en kennelijk verdien ik te veel. En krijg ik te veel, uh, betaal ik te weinig belasting. Ik heb geen idee. Ja, ja, vaak komt het voor bij, uh, bij meerdere inkomens, of meerdere werkgevers... dat uh, bijvoorbeeld uh, bij elke werkgever loonheffing korting wordt toegepast... waardoor de, nou, de belastingafdracht ja. lager is. Uh, kijk bijvoorbeeld ook bij mensen die 65 plus zijn uh, en meerdere uitkeringen hebben. Uh, bij ondernemers uh, ja, wordt geen loonbelasting ingehouden... dus die moet op voorhand uh, inkomstenbelasting aan, uh, aangeven. Uh, ja, in die situatie is het wel erg specifiek. Dus dat is wel lastig om vanaf hier ja. te beoordelen... Ja. Maar er zijn mogelijkheden, misschien moeten we dat inderdaad buiten de uitzending om nog via de mail of via Facebook nog eventjes wat, ja. wat nader duiden. Want zo zijn er wel meer vragen die, die er nog liggen. En ook over het eigen risico bijvoorbeeld van de zorgverzekeraar als je dat hebt opgebruikt. Of dat een aftrekpost is van andere zorgkosten. Of je die op die manier kunt gebruiken over reiskostenvergoedingen. Ja. Ja. Die kunnen we niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Want we gaan ook nog naar nieuws via de NOS toe. Maar ik stel voor dat we dat dan eventjes online dat kan. afhandelen. Ja. Gaan we dat doen? Dank in ieder geval. En die voorstelling, nog even voor de duidelijkheid... Ja. Patrick Nederkoorn, die is al stijf uitverkocht, hè? Be volgend jaar in weer. in Heerenveen. Volgend okay. seizoen spelen we ook. Uh, uiteraard alleen maar in de aangiftemaanden. Uh, dus in uh, maart en april volgend ja. seizoen. En dit seizoen kun je nog naar Herenveen En er is een middagvoorstelling bijgekomen in Bellevue in Amsterdam. Ah, kijk. Herenveen zijn de reiskosten aftrekbaar? Uh, ja, en het kaartje kun je uiteraard ook aftrekken van de belasting. Kijk eens <laughs> Dan nog een nieuws via de NOS, want we hebben dat in het journaal gehoord. De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden... voor de moord op misdaadblogger Martin Kok. Twee jaar geleden werd hij doodgeschoten. En daarvoor is hier uh, justitieredacteur van de NOS, Remco Andringa aangeschoven. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet je over de verdachte die hij nu is aangehouden? Dat is een 24-jarige man uit de Utrechtse wijk Overvecht. Uh, de politie wil nog niet zeggen wat zijn vermoedelijke rol is geweest. Dus of hij uh, de schutter was of op een andere manier betrokken zou zijn geweest. Uh, Martin Kok ja, die werd dood, doodgeschoten op een parkeerterrein van een seksclub. In Laren. Het bleek dat toen eerder die dag is geprobeerd om hem te vermoorden in Amsterdam. Toen kwam hij in een hotel uit en was er op camerabeelden te zien dat er iemand hem van achteren benaderde. en een pistool op hem richtte en hem probeerde dood te schieten. Nou, dat mislukte omdat het uh, pistool weigerde. Mogelijk is die man die nu is aangehouden ook bij die liquidatiepogingen betrokken en is die klus dus eigenlijk s'avonds afgemaakt. Oh ja. Hij is aangehouden in de gevangenis in Alphen aan de Rijn, waar hij al vast zat. Want hij is ook eerder al veroordeeld voor een schietpartij in, in de wijk Overvecht. Okay. Die toen ging om drugs. Hoe is de politie hem dan nu op het spoor gekomen? Dat hangt vermoedelijk samen met de verklaringen van een nieuwe kroongetuige... die het Openbaar Ministerie vorige week heeft gepresenteerd. Die kroongetuige die was zelf ook betrokken bij een liquidatie in Utrecht... Maar kreeg spijt omdat de verkeerde werd doodgeschoten. Hij heeft toen een aantal kopstukken in de ja, zogeheten mokromafia aangewezen. Uh, een van die mannen die wijst hij ook aan als opdrachtgever... van een aantal liquidaties in Utrecht en Amsterdam. En de moord op Martin Kok is één uh, van de afrekening die, uh, afrekeningen... die in dat uh, verband wordt genoemd. Uh, er ging laatst al een anonieme brief rond... waarin die opdrachtgever wordt gekoppeld aan de moord op Martin Kok... Okay. Daar wil de politie nog niets over zeggen. Maar het is heel waarschijnlijk dat uh, die nieuwe kroongetuige... ook over deze moord verklaring heeft afgelegd. Okay. En de reden dat, dat Martin Kok destijds is vermoord... Uh, is al vastgesteld dat dat te maken heeft ook... want hij publiceerde echt alles, hè, met naam en toenaam. Ja, hij ja. schroomde echt uh, schrok nergens voor terug. Nee, nou, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen... omdat je natuurlijk geen bekentenis mm -hmm. hebt van een dader. Uh, maar hij was wel de eerste die ook de naam... van die veronderstelde opdrachtgever noemde, Ridouan T. Nou, dat werd een bepaald niet in dank afgenomen. Hij moest... Uh, hij werd toen ook gewaarschuwd door de politie dat hij gevaar liep. Dus daar zou een motief uh, voor zijn dood kunnen liggen. Uh, ja, het is natuurlijk te hopen dat die zaak uiteindelijk wordt opgelost... Ja. en we duidelijkheid krijgen. Ja. In ieder geval nu dus uh, één verdachte aangehouden. Mogelijk dus naar aanleiding van die nieuwe kroongetuige die er is... Uh, die wat heeft gezegd. Dank voor je uitleg. Remco Andriga was dat. Patrick Nederkorn blijft hier nog zitten. Zometeen komt Jan Leijers hier ook in de studio erbij. En dan gaan we praten over zijn zoektocht. Op televisie hebben we die serie al kunnen zien van de VPRO. voor Allah in Europa of er nou een, een Europese vorm van de islam te vinden is. Of in de ontwikkeling is. En daar heeft hij ook een boek over geschreven. Met nog veel uitgebreidere verhalen en toevoegingen dan de televisieserie. Dus Jan Leijers komt daar zometeen over vertellen. En Erwin Dijman, onze fiscalist, is nog lang niet klaar. Want er zijn nog wat vragen die beantwoord kunnen worden. Dus uh, succes.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 Nederlandse bureaus deden actief mee aan de handel in adoptiekinderen. Ook in andere landen blijkt sprake van illegale adopties. Wat wist en weet onze overheid van de georganiseerde wereldwijde kinderroof? Vanavond in Zembla, kwart over negen, BNNVARA, NPO2.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 Heldere teksten ga naar klinkende taalpunten.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies en